Bij het familierestaurant zaten verschillende mensen toen de vrouw het terras opreed. De vrouw zelf bleef ongedeerd. De Haagse politie heeft haar aangehouden en ze wordt nog verhoord. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Marokkaanse regering. Het was de grootste betoging sinds het aantreden van de nieuwe regering in januari.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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de handbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen... over wie er wel en wie er niet gaan... en de kwaliteit van de sport in Nederland... praten we met de chef de mission voor Londen, Maurits Hendricks. En de druk op Syrië neemt nu toch weer toe. Want het afgelopen weekend ging het wel heel erg mis bij de stad Haula. Dat is een unacceptable attack... On the and on the of the dat is de leider van de VN-waarnemingsmissie. Het geweld wordt nu zo hevig dat zelfs Rusland begint te bewegen. En Zo kan het gebeuren dat de VN-veiligheidsraad in de sterkst mogelijke bewoordingen de regering van Syrië heeft veroordeeld voor dat bloedbad in de stad Haula. Daarbij kwamen afgelopen vrijdag tenminste 100 mensen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Alle leden van de Veiligheidsraad steunen nu de verklaring, inclusief Rusland dus, grootste bondgenoot van het Syrische bewind. Volgens correspondent Wessel de Jong is het opvallend dat de Veiligheidsraad juist nu met zo'n stevige veroordeling komt.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 Van dus tot een unanieme veroordeling van de VN-veiligheidsraad. Veiligheid, vindt u het ook zo opmerkelijk dat het de Russen daar nu ook aan hebben meegedaan? Nou, die tekst was oorspronkelijk toch weer harder. En daar stond wel degelijk een expliciete veroordeling in van de Syrische regering. En dat is er uitgehaald. Er wordt nu eigenlijk alleen gerept van tanks. Ja, dan weet iedereen wel dat het dan gaat om tanks van de regering. Maar uh, het is een niet-bindende verklaring, dus dat is ook uh, ja, um, niet, niet heel erg overtuigend. Daar staat tegenover dat de Russen hier toch voor tekenen, omdat ze ook inzien, uh, ja dat uh, Assad, het regime Assad, begint langzamerhand een strop voor hen te worden. En zij zijn toch ook ja, bezorgd over hoe kunnen we onze belangen nu in Syrië veiligstellen. Nou, daarin is voor de Russen misschien een opening geboden door Obama. Die heeft gisteren een plan ja, laten, zeg maar, laten uitlekken via de New York Times... waarin zeg maar, een uittocht voor uh, Assad uh, mogelijk is... En dan moet een plaatsvervanger het overnemen. Nou, en dan zouden de belangen van Rusland gedekt kunnen worden. De grote economische belangen. Daar komt waarschijnlijk over een maand een gesprek over tussen Poetin en Obama als die elkaar voor het eerst ontmoeten. Poetin heeft het al, uh, ja, die was niet bij de G8 met wel. En Obama heeft het plan bij Medvedev neergelegd. En daar is niet een af ja, een afkeurende reactie op gekomen. Dus daar zit een openingetje. Oké, okay. nou, dat klinkt hoopgevend, meneer Van der Roer. Want hoe moeten we het dan voorstellen? De Russen hebben zo'n sleutelpositie. In handen dat als Poetin zegt: Assad, je moet nu gaan, ik vertrouw, ik vertrouw het niet meer, dan, dan is het gebeurd? Ja, omdat er geen uh, bereidheid is tot oorlogvoering aan de kant van Obama, zal het op dit moment uh, ja, op diplomatieke uh, wijze moeten worden opgelost. En dan wordt het dus een, een machtsspel tussen de grote landen, tussen Rusland en Amerika, waarbij het gaat om het veiligstellen van de Russische belangen. Ja, het moet wel zeggen, het, het wordt er niet overzichtelijk op, omdat ook Romney nu uh, als hè, de presidentiële kandidaat van de Republikeinen Obama heeft gekritiseerd voor ja, zeg maar het steunen van het plan van Kofi Annan, dat nog heel weinig heeft opgeleverd. Dus ja, uh, het, het, wordt een, uh, het wordt een chaotisch uh, toneel met steeds meer spelers erop. En daarin uh, ja, gebeuren ook onvoorstelbare dingen, zoals een incident wat nu in, in, met, met die moordpartijen weer is gebeurd. Dat leidt weer tot uh, ja, actie in de Veiligheidsraad, een actie-reactie. En ja, morgen kan er weer iets nieuws gebeuren, zeg maar. Maar meneer Van der Roer, dat, dat zespuntenakkoord, dat plan van aan, dat blijft dus wel gehandhaafd. Maar dat is dan een soort labmiddel tot dat gesprek tussen Obama en Poetin? Maar je kunt zeggen dat het plan uh, ja, nog weinig heeft gegenereerd. Ten positieve kun je zeggen dat die monitors, die 250 of 280 monitors die nu op de grond zitten van de VN dat die geen schietgrijs zijn geworden. Tegelijkertijd, zeg, ja, en zeg maar van het conflict zelf, tegelijkertijd is het zo dat ze weinig hebben kunnen voorkomen. En daar zit natuurlijk een probleem. Dat was wel de hoop. En ja, dat plan is uh, op dit moment, uh, ja, kun je zeggen, op sterven naar dood. De oppositie is zeer kritisch over het plan van Kofi Annan. Dat is ook een zorg voor, voor Annan, want als hij die, die oppositie niet aan boord houdt... dan is het sowieso kansloos, want dan komt die politieke dialoog er niet. Assad wil ook die politieke dialoog niet voeren. Dus ja, aan weerskanten zit het, zit het vast. Daarom gaat Annan er vandaag naartoe. Gaat ook later deze week naar de Veiligheidsraad rapporteren. Ja, dan zul je zien dat uh, daar ook weer extra tijd gekocht gaat worden... want men zit met de handen in het haar. Het lijkt er toch op, uh, wat u zegt, geeft al aan, er zijn wel wat lichtpuntjes. Maar uh, nog steeds lijkt de positie van Assad onaantastbaar. Wat uh, de halve wereld ook over hem zegt. Ja, men. Mijn... Anders dan bij uh, Milosevic en Saddam Hussein is het niet zo dat er nu één of twee landen zijn die uh, zeg maar het voortouw nemen om militaire actie te ont ontplooien. Dat, de, die angst daarvoor is enorm groot. Omdat uh, Obama in de verkiezingsperiode zit zal er denk ik, uh, is mijn inschatting tot aan november, uh, militair niets gebeuren. Geen interventie? Zeker niet, op dit moment niet, maar dat wil niet zeggen dat er geen appetijt voor is. Want uh, ja, dit, dit kan ook niet zomaar blijven doorgaan. En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk het hele scenario van instrumenten wordt afgewikkeld: uh, sancties, uh, resoluties, die uh, soms niet worden aangenomen, soms wel worden aangenomen. Verklaringen. En daarin proberen uh, zeg maar de, de, ja, de partijen die wel ingrijpen willen, de Russen mee te krijgen, de Chinezen mee te krijgen. En dat gaat stap voor stap voor stap. En dat gaat nog maanden duren. Het zal ook nog veel meer doden gaan opleveren. Daar zullen we aan moeten wennen. Zullen we zullen moeten wennen aan die beelden van de afgelopen dagen... dat we die nog veel vaker zullen gaan zien de komende maanden. Robert van der Roer, diplomatieke expert. Dank voor uw analyse. Graag gedaan. We gaan nu langzaam zien hoor. Straten, winkels, cafés, kleuren oranje. Het EK komt eraan en er is geld te verdienen. Eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet. René, goedemorgen. Dag Marcel. Staan er al files richting de stranden? Nee. Nog of niet. Ze uh, zitten aan het eitje. We maar, zijn al half een halve dag onderweg, wij. <laughs> ja, jij ja, en ik misschien. Maar ja. de rest nog niet, hoor. Nee, ik fiets hier naartoe. Net. Het is nog heerlijk rustig uh, in Den Haag op de straten. Maar ook op de snelwegen is nog niks te doen. Ja, bij Knoop het Oude Rijn daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Uh, op de A2 naar de A12. Maar daar merk je weinig van. Er is zo weinig aanbod van verkeer dat er nog uh, nergens een file staat. Nee. Maar het gaat wel komen, denk je? Absoluut. Ja, en dat ga je, net als gisteren ga je de te zien... vooral naar de kust in de ochtenduren. En dan moet je denken aan Zandvoort, de Zeeuwse kust en Scheveningen. Dat waren gisteren ook de pijnpunten. Al om een uur of elf was er geen parkeerplaats meer te vinden. Nou, dat scenario verwachten we eigenlijk voor vandaag ook weer. In de loop van de middag wordt het dan snel drukker op de wegen... in het midden van het land. En dat zijn dan weer mensen die terug naar huis gaan... Uh, uh, richting Duitsland bijvoorbeeld, of uh, richting Randstad. En dat zal je zien op de A1 en de A28. Daar verwacht Wachten we echt files. De A12 naar het oosten. Dus richting Arnhem en Oberhausen. En een ander berucht knelpunt op Tweede Pinkse Dag. is meestal de A50 tussen Arnhem en Nijmegen. En vanwege het mooie weer. denk ik dat die files echt tot laat in de avond zullen aanhouden. Goed. René Pazet. Een mooie dag met veel verkeer. Later op de dag. René, dankjewel. Joep. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8. Mark Robin Visser heeft zich inmiddels verplaatst. van Ossendrecht naar. Bergen-op-Zoom. Waarom, uh, Mark Het mooie Bergen-op-Zoom. Nou ja, omdat het hier ook leuk is, Aha, ja. ja, ja. <laughs> het is één van, van de plaatsen naast Ossedrecht waar, uh, waar die Europa-run doorheen komt. En heel grappig, net nu uh, ik begin te praten zie ik Team 1 binnenkomen. Team 1, uh, van, het, het eerste team dus van de 325 teams die dit jaar meedoen. Ieder team bestaat uit ongeveer 25 personen. Dat zijn lopers, dat zijn fietsers. Daar zit ook een chauffeur bij, daar zit uh, caterings uh, bij. En zo moeten ze dat allemaal zelf organiseren. En in estafettevorm estafette gaan ze dan uh, die Ropa-run doen. En Ropa, voor de mensen die dat nog niet weten, staat voor Rotterdam-Parijs. Eigenlijk zou die dit jaar Paro-run moeten heten, want ze zijn in Parijs begonnen en zijn nu onderweg naar Rotterdam en komen dus onder meer door Bergen op Zoom en die plaatsen waar die runners doorheen komen, die doen allemaal ontzettend hun best om er wat moois van te maken. Hier op de Markt in Bergen op Zoom is uh, helemaal mooi versierd met gele vlaggetjes, een groot podium ook helemaal in geel met ballonnen en uh, ja, je kunt duidelijk zien dat hier de kleur geel de boventoon voert vanochtend in Ossendrecht rood en wit. En ja, waarom? Het is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat is niet de enige reden waarom die plaatsen zo ontzettend hun best doen om die lopers hier te ontvangen. Want daar is dan ook weer geld mee gemoeid. Het gaat natuurlijk allemaal uiteindelijk om geld inzamelen voor het goede doel. Mevrouw Van der Weijden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van een vereniging die vrijwilligers aanstuurt... die uh, werk doen in de palliatieve terminale zorg. Ja, dat klopt. Hier in Bergen op Zoom. Ja, dat klopt. Nou, dat is, wij zijn van de VPTZ en dat zijn vrijwilligers... palliatieve terminale zorg... In West-Brabant en Tolen. En onze mensen die gaan in de thuissituatie... gaan ze dat stukje helpen om het laatste stukje van het leven... als je thuis wil sterven, dan zijn onze vrijwilligers daar om daar steun te verlenen. En wat heeft u nou aan deze Europa run hier in Bergen-op-Zoom? Wat staat er op het spel? Nou, er staat niets op het spel. Maar wij zijn heel erg blij dat er op deze manier Bergen-op-Zoom uh, zich... Uh, alle renners binnenhaalt van de Europa Run. Heel berg op Zoom is mooi versierd. Er zijn hier zoveel mensen die enthousiast. Ja, maar de Ropens... er staat wel. Je moet niet zeggen dat er niks op het spel staat. Nee, want er nee. staat wel wat op het ja, spel, toch? Ja, er staat wel nou, wat op het spel. Dan? Zeg het dan. Wij krijgen Leg het geld van de Europa Run van op Zoom. Om te zorgen. ...dat wij onze vrijwilligers weer ja. deskundigheidsbevordering kunnen maar, geven. Maar, daar is natuurlijk, dat gaat niet zomaar, dat geld. Het uh, gaat er om die renners die hier doorheen komen. Die mogen straks stemmen, wat de mooiste plek was. Dat en als, uh, als jullie dan in de top 3 terechtkomen, dan krijg je geld. Ja, dan krijgt de gemeente... Anders krijg je niks. Dat klopt, ja. Dus uh, de gemeente Berg op Zoom die moet heel <lacht> erg zijn best doen... ...om deze mensen allemaal goed binnen te halen. En dan de, de lopers en de fietsers mogen stemmen. En... Dan gaat het lijken of, wij, of we Berg op zo'n weer een uh, prijs binnenhaalt. Ja, Wat hebben jullie vorig jaar gekregen? Uh, vorig jaar hebben wij uh, samen met het inloophuis, het marquise en met uh, het hospice... Ja. Hoeveel? Of, ja, ...hebben wij uh, 12.000 euro gekregen. En wat doe je nou met dat geld? Uh, wij doen vooral heel veel aan deskundigheidbevordering van de, voor de vrijwilligers. En dat betekent dat wij ook deze mensen gewoon... Uh, Cursussen kunnen geven om te zorgen dat ze, uh, dat ze uh, voor communicatie en alles. Ja, Nou ja, goed, dat ze dus hun werk uh, goed, ja, goed ja, ja. kunnen doen. Ellen van der Weijden van de uh, vereniging VPTZ. Dank u wel. Gaan we door naar uh, de uh, Olympische Spelen en het EK-voetbal. EK-voetbal om te beginnen, dat moet nog beginnen. EK voetbal. Maar voor de Nederlandse bedrijven, bedrijfsleven, is de zomer al wel geslaagd. Voor honderden miljoenen euro's hebben ze inmiddels al binnengehaald aan orders. Deze week zenden we iedere dag een portret uit van een bedrijf dat meelift op de sportzomer. Vandaag Infostrada uit Nieuwegein. Een multinational die sportuitslagen bijhoudt en aan klanten verkoopt. Louis Dekker, onze verslaggever, ging op bezoek bij de statistic director Bas Blokpoel. We rennen nu naar boven. De trappen op. Naar de plek waar het allemaal gebeurt. Drie kilometer is de finish van de giro vandaag. De Markie kijkt achterop. We zijn hier in de grote ruimte waar de sport gevolgd wordt. Je ziet uh, aan deze kant je de mensen bezig zijn met de finish. En komt het met het verschil op tussen Isagire... Daar, nog twee nu. En de rest heeft zeker nog geen gewonnen spel. Ik tel toch snel een stuk of 30 tv-schermen. Maar we hebben nog een hele ruimte daarachter. Maar ik hoor ontzettend weinig. We proberen ons te concentreren op de sport. En er zijn altijd meerdere sporten tegelijkertijd bezig. We zien daar zwemmen, tennis. We zien daar voetbal. ...wielrennen. En we horen er helemaal niks van. En we horen er niks van. Iedereen is bezig met zijn sport. En geluid leidt af. Geluid leidt altijd af, ja. Dat is heel hinderlijk. Ja. Als ik het heel simpel zeg, dan is Infostrada een bedrijf dat sportuitslagen bijhoudt. We hebben een enorme historie voor sportuitslagen. We hebben de Olympische Spelen helemaal terug tot het begin, 1896. Dus wij houden die sportuitslagen bij. Dat doen we ook live... Wij maken daar ook producten van. Bijhouden is één, leveren aan klanten is twee. En wie zijn die klanten dan? Die klanten zijn heel uiteenlopend. Wij hebben grote internationale sportfederaties als onze klant. Zoals de internationale wielrenunie, de UCI, de FIFA. Internationale persbureaus zoals Reuters en AFP. Kranten, televisiezenders in Duitsland, in Scandinavië, in Engeland. En dat doet u het hele jaar, iedere dag, iedere nacht... Ieder weekend, iedere week. Altijd als het sport is. Dan zijn wij erbij. Hier en nu. Ja. Zo heette die actualiteitenrubriek vroeger, toch? En wij zijn internationaal, dus wij zeggen as it happens, anywhere, anytime. Van de gemiste penalty van Robin in de 87e minuut tegen Portugal tot... De winnende kopbal van Huntelaar. Twee minuten later. <laughs> maar we houden dan ook alle pases bij. We leggen elk balcontact op het veld vast. Is daar zoveel vraag naar? Ja, daar is steeds meer vraag naar. Je ziet ook eh, dat ook inderdaad die smartphones en de tablets... dat die ook een nieuwe vraag weer oproepen. Dus je ziet dat mensen niet alleen naar de tv kijken, maar ook op hun tweede scherm heet dat dan. Dus extra statistieken willen volgen. Nou ja, over Robben, hoeveel penalties heeft hij nou gemist. Dat komt bij elkaar. Op steeds meer computers, tablets, smartphones. En dat is een ontwikkeling die toch wel heel erg stuurt dat er, dat er meer data beschikbaar moet zijn. In een jaar met een EK voetbal en met Olympische Spelen heeft u dan veel meer klanten dan anders? Ja, zeker. Wij zijn wat dat betreft zijn we heel erg afhankelijk van de evenjaren. Zoals we dat noemen, dus in de evenjaren is er nog Olympische Spelen. En dan altijd een EK van WK. En je ziet gewoon dat dat voor ons heel belangrijk is. Er komt dus een enorme piek aan. Ja, de Olympische Spelen is natuurlijk het zenit van de belangstelling. Het event van alle events. En dat is voor ons echt het hoogtepunt. En dat zie je ook gewoon in de omzet. Als het echt druk wordt hier, dan drijft u op studenten, hè? Dat klopt, absoluut, ja. Waarom? Omdat ze zo goedkoop zijn? Zeker. Dat wil ik zeker mee. Maar ze zijn vooral ook heel erg gepassioneerd over sport. En dat is toch wel iets wat ons allemaal bindt hier in het bedrijf. En die studenten hier, die hebben dus de ideale maar wat ons betreft. Een beetje betaald sport lopen kijken, ze noemen het ook wel eens. Maar ze werken keihard, hoor. Damien, mag ik je even uit je concentratie halen? Ja, dat mag. Wat ben je aan het doen? Ik ben nu op dit moment weer aan het lijven en we uh, zijn nu bijna op de finish. Dus het is een ongelegen moment? Ja, eigenlijk wel. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik studeer de communicatiewetenschappen aan uh, de universiteit in Amsterdam. En dit is dus echt een studentenbaan? Ja, eigenlijk wel. En wat is er leuk aan? Ja, dat je de, dat ik bezig bent met sport. En je buurman? Ik vul de, de eindtijden die vul ik hierin en dan uh, zorgt de computer die zet ze op volgorde qua namen en zo. Ook student? Ja, ja. Hoeveel uur per week doe je dit? Ik denk een uurtje of 15, Behalve in tentamenweken dan iets rustiger aan. Ja, als je van sport houdt, dan moet je hierheen komen. Maar je bent toch vooral aan het gegevens intikken? Ja, maar je hebt ook communicatie met je buurman. En je neemt de laatste transfers nog even door op, op voetbalgebied, zeg maar. Wat doet u eigenlijk privé zondagavond om zeven uur? <laughs> Ik kijk nooit meer sport. Niks bord op schoot. <laughs> Nee, Je wordt hier zo overvoed met sport. dat het ook wel eens lekker is om thuis gewoon een film te kijken. Ja, we blijven bij de sport. Vijf minuten vorige half negen. We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. De handbaldames redden het het afgelopen weekend niet, helaas. BMX-ster Laura Smulders wel. En ook lukte het atleten als uh, Ilko Z. Niklaas, Daphne Schippers en Robert Lathouwers. We hebben het natuurlijk over plaatsing voor de Olympische Spelen. Nog uh, twee maanden, dan beginnen ze in Londen. Dan gaan we gauw naar Maurits Hendricks, chef de mission van de Nederlandse equipe. Meneer Hendricks, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, heel wat sporters probeerden afgelopen weekend een Olympisch ticket te halen. Um, wie of welk team was voor u de verrassing van het weekend? Nou gelukkig waren er een aantal zoals u net al opnoemde, maar wat in ieder geval ik een hele prettige vaststelling vond was dat uiteindelijk onze triathlon-equipe uh, naast Rachel Klamer ook met een, uh, met een tweede atleet gaat. En dat is, bij, de, bij de triathlon is dat, ja, is dat eigenlijk wel belangrijk dat je niet in je eentje is, straks in Londen je race moet uh, lopen, rennen, zwemmen en uh, fietsen. Um, maar dat er ook een tweede bij is, dus uh, die, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Hoe groot was het tegenvallen, meneer Hendricks, dat de handbaldames het niet haalden? Want dat was misschien wel het meest dramatisch. Hè? Dat ging op één doelpunt. Uh, gingen die eruit waren, natuurlijk, afhankelijk van anderen. En daarbij hebben zich alleen maar uh, de hockeyers en hockeysters zich geplaatst. Hoe, hoe, hoe vervelend is dat? Nou, dat was gisteren in ieder geval. Je stond langs de roeibaan in, uh, in Luzern. Dat was uh, knap balen. Uh, je moet het wel omdraaien. Het was een, een, ja, toch wel een, een, een klein wonder geweest, een mirakel geweest... als ze dat gehaald hadden. Het is een hele jonge ploeg die uh, ja, uh, in de opbouw zit de laatste jaren, uh, erg veel beter is geworden... en er heel dichtbij was. Uh, maar dat was, dat was echt een meevaller geweest. Als het dan uh, op één doelpunt is, ja, dan, dan is het uiteindelijk uh, niet anders dan gewoon balen. Ja, maar meneer Hendricks, we willen uw spelvreugde niet bederven natuurlijk. Maar toch, uh, het gaat niet goed met de teamsport in Nederland. Tom van het zei eerder vanochtend al... Nederland was een soort teamsport walhalla. Uh, dat kunnen we toch niet stellen op dit moment... als de waterpoloers, de volleyballers, de voetballers... allemaal niet vertegenwoordigd zijn straks in Londen. Nou, dat begrijp ik goed. Dat dat uh, het gevoel is van iedereen. Waarbij ik wel zeg, ik weet niet of u dat weet... hoe vaak heeft het voetballen eerder meegedaan? Dat weet ik niet. Nee, dat weet nee. ik niet. Nou, het heeft één, één keer meegedaan. En okay. dat was uh, in, uh, in Beijing. Uh, maar ja, als je dan optelt... en, en, en al die andere teamsporten volleybal. ook meetelt... Hetzelfde, uh, daar doen we al 12 jaar niet meer mee. Dus uh, in, in die zin is dat niet van nu. Je kan gewoon zien dat de, de, de concurrentie bij die sporten... ja, die is van een andere orde van grootte. En uh, dat kost ons moeite om daar, uh, daarin mee te doen. En waarom kost dat moeite? Waar zit hem dat in? Ik denk dat dat per sport verschilt. Uh, bij voetbal, uh, die hebben zich niet geplaatst deze keer. Ja, daar is de Olympische sport, heeft daar, dat heeft daar geen, uh, geen prioriteit. Uh, bij volleybal uh, zijn het denk ik hele uiteenlopende factoren. Dat is een sport die het best moeilijk heeft in Nederland. Aantallen lopen terug. Uh, ik denk dat beachvolleybal volleybal langs man wel populairder aan het worden is. En dan heb je nog te maken met het feit dat uh, honkbal en baseball... Uh, uh, softball en honkbal, waar wij altijd mee deden, die zijn niet meer olympisch. Dus voordat je het weet, doe je in één keer met drie teams niet mee. Ja, dat geeft dan de indruk dat het allemaal in één keer heel slecht gaat. Zo is het niet. Nee, toch meneer Hendricks, om nog even uh, Tom van hek aan te houden. Net Die zei van ja, we hebben toch na 2000 een beetje die slag gemist. Bonden hebben geen gestructureerd plan... hoe naar de Olympische Spelen te werken. Bent u het daarmee eens? Kan dat beter? Nee, dat vind ik gegeneraliseerd. Dat, uh, dat is absoluut niet zo. Uh, als ik kijk wat er gedaan is... Uh, zowel bij waterpolo... Uh, wat er nu bij handbal gebeurt... Uh, uh, hockey, dan heb je bonden... die heel goed weten waar ze mee bezig zijn... Uh, structurele... Uh, uh, topsportprogramma's hebben. Alleen in, in een aantal gevallen... te maken hebben met, een, uh, ja, met iets waar wel meer Nederlandse sporters mee te maken hebben en dat is dat in heel veel landen topsport belangrijker wordt en er uh, ja, echt hard aan wordt getrokken, dus die concurrentie neemt toe. Ja, maar u zei al, ik ben nu in Zwitserland bij de sporters en de coaches, wat kunt u daar doen als chef de mission en wat hebben de, de sporters nodig? Uh, nou, als het goed is uh, hebben, we de, zijn, hebben ze dat al vier jaar geleden met ons besproken en ze, zijn ze al heel lang bezig om uh, te zorgen dat ze er voor Londen klaar voor zijn. Mm -hmm. uh, de roeiploeg heeft zich uh, enorm uitgebreid deze week. Uh, er zijn drie boten bijgekomen, dat betekent dat ze met zeven boten gaan. Nou, op dat moment weet je het totaal aantal. En dan wordt het zaak om heel snel in te vullen wie van de begeleiding mee mag. Er zijn uh, maar heel beperkt accreditaties bij de Olympische Spelen. Dat is altijd zo. Dus uh, ja, niet iedereen die je er graag bij zou willen hebben, die moet je, kan je meenemen. Dus dat is iets wat ik dan uh, het liefst zo snel mogelijk oppak. Belangrijker is misschien wel dat ik gewoon uh, ja, de, de prestatie van dichtbij meemaak. Uh, er ben om uh, met de sporters te spreken. Uh, ze weer eens aan te kijken in plaats van uh, achter een bureau te zitten en de uitslagen te lezen. Goed, nou uh, we spreken u vast nog vaker in de aanloop naar de Spelen. Maurits Hendricks, dank voor nu.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 Radio 1, het nos journaal Unanieme veroordeling Syrië door Veiligheidsraad. en jongen onder de trein op vol station Breda. half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In de Syrische stad Hama zijn gisteravond bij een aanval zeker 30 mensen omgekomen. Volgens activisten was het een actie van het Syrische leger. Er zouden ook vrouwen en kinderen zijn gedood. De aanval was tijdens een vergadering van de VN-veiligheidsraad over het bloedbad van vrijdag in de stad Houla.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 Uh, nou, een jongen die ik kende heeft het gezien. En er was dus een, uh, ja, een jonge man die stond op de trein te wachten. Hij was naar voren gebogen en toen is hij gevallen. Ja, die had waarschijnlijk dus uh, veel gedronken en heeft zijn evenwicht verloren. Dus, vandaar. Over de leeftijd en de identiteit van de jongen is niets bekendgemaakt. De politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het station van Breda werd ontruimd en bleef een paar uur dicht. In het zuiden van Frankrijk zijn twee leden van de ETA opgepakt. Het zijn de militaire commandant van de Baschische afscheidingsbeweging en zijn plaatsvervanger. Ze zaten in een gestolen auto met valse kentekenplaten en ze waren bewapend toen ze werden aangehouden. De Baschische afscheidingsbeweging ETA is de laatste jaren sterk verzwakt. In het kerkdorp Oerlo bij Vendray zijn twee lichamen gevonden in een gebouwtje waarin brand heeft gewoed. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. De politie.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 Goedemorgen. het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Grand Slam, tennis toernooi in Parijs. Roland Garros is gisteren van start gegaan. En het lukte de Nederlander Igor Seisling, die zijn debuut maakte... net niet de eerste ronde te overleden. Leven. Overleden. <lacht> vijfde set uh, kreeg hij last gelukkig zo ergens niet. Maar hij kreeg wel last van een blessure.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 Ja, uiteindelijk wel. Het was een uh, bloedstollende wedstrijd. Uh, vijfde set uiteindelijk 8-6 uh, gewonnen door uh, Gilles Muller, 29-jarige Luxemburger. Ja, op 5-4, hij kwam 5-4 voor te staan in de, in de vijfde set, maar in die, die service game verrekte hij dus dat spiertje in zijn schouder. Hij heeft toen een medical timeout aangevraagd. De fysiotherapeut kwam op de baan. Ja, en het ging eigenlijk niet meer. Hij was al zwaar vermoeid hoor, Zeisling. Hetzelfde geld gold eigenlijk voor Gilles Müller. En uiteindelijk kun je zeggen dat die blessure natuurlijk wel... van grote invloed is geweest op dat uiteindelijke verlies. Maar ja, um, het was ook wel een heel nieuw podium natuurlijk voor hem. Het spelen ook van een, van een zetter voor het eerst in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Hij had zich gekwalificeerd via het kwalificatietoernooi. Dus eh, qua ervaring kwam hij ook denk ik net te kort. En het is ook wel een speler die, die eigenlijk, eh, dat bleek ook in Rotterdam, verloor. Die eh, ook 8-6 in de derde set eh, in, bij het ABN AMRO toernooi. Die eigenlijk net dat, dat beslissende tikkie kan geven en een wedstrijd kan binnenhalen. Dat is wel een beetje een manko bij Goed Jan, nieuwe dag, nieuwe kansen. Twee Nederlandse dames in actie, uh, Michaela Krijtschek en Kiki Bertens. Om daarmee te beginnen, tegen wie moet zij... Tegen Christina McHale, een Amerikaanse, nummer 35 van de wereld, haalde de derde ronde Australian Open. In Amerika ook derde ronde bij de US Open, een veel meer ervaren speelster, ook nog maar 20 jaar, dat wel. Bettens is ook 20 jaar, maar heeft dus meer ervaring. Het debuut voor Kiki Bertens hier op het hoogste niveau in Parijs. Ja, ze doet het natuurlijk fantastisch, nummer 89 van de wereld op dit moment. Ze won dat toernooi in Vers. het eerste WTA toernooi, dat was een grote verrassing. En daardoor steeg ze ook 57 plaatsen op de wereldranglijst. Vandaar dat ze dus nu in de, in de top 100 staat. Uh, ja, wat, wat, wat verwacht ik? Een, uh, een, uh, ja, toch wel een voordeel natuurlijk voor de Amerikaanse. Amerikaanse niet echt een speelster. Dus er is hoop voor Kiki Bettens uh, zeker. Oké, okay, en voor Krijsjeck? Ja, Krijtjeck heeft dus de knieoperatie uh, gehad, zo'n zo zo twee weken geleden. Uh, er is wat weggehaald uit de knie, maar ze is wonderbaarlijk snel hersteld. Mocht van haar doktoren eigenlijk vlak na de operatie weer trainen. Ik heb haar ook zien trainen hier in Parijs. Ik had het gevoel dat ze de knie nog niet helemaal durfde te belasten, maar ze is zeer enthousiast. Wil naar de Olympische Spelen, moet dan nog uh, zo'n twintig plaatsen stijgen op de wereldranglijst. Daarom uh, is ze bereid misschien een tikkie te forceren hier in de eerste ronde tegen Peter. Matic, een Kroaatse. Uh, daar heeft ze overigens twee keer eerder van verloren. Eén keer op hardcourt in Indian Wells en één keer in Praag op Greffel. Maar goed, uh, ze heeft absoluut kans als die, die knie goed is. En die is nu goed. Als ze fysiek weer in orde is, is dat een wedstrijd waar ze, waar ze zeker kans heeft. Dan komen de potentiële winnaars van Tudor natuurlijk ook in actie vandaag. Uh, welke toppers? Ja, We krijgen Victoria spelen? Asarenka bij de vrouwen als eerste geplaatst... tegen Brianti, de Italiaanse. Dat moet niet al te veel problemen opleveren. De winnares van vorig jaar, Nali, tegen Kirstea uit Roemenië. En bij de mannen Djokovic op Philippe Satrier... hier op het centercourt tegen Starase, de Italiaan. En uh, Roger Federe op Lenglen tegen Kamke, de Duitsers. Dat zijn zo'n beetje de toppers vandaag. Nou, mooi, mooie mooie wedstrijden. Jan Roels, dank je wel. Het is 12 minuten over half negen. We gaan naar Spanje. Te paard te voet of met huifkarren trokken pelgrims vanuit heel Spanje... de afgelopen dagen naar het piepkleine, zanderige dorpje El Rosio. Het verhaal gaat dat de maagd Maria daar 500 jaar geleden... verscheen aan de rand van het moeras. Het dorpje werd de grootste bedevaartsplek van Spanje. Elk jaar komen met Pinksteren honderdduizenden mensen... naar het dorp op bedevaart. Vanochtend heel vroeg was het hoogtepunt van de bedevaart. Als je het Spanje probeert voor te stellen van een ansichtkaart, dat wil zeggen met eh, castagnettes, bloemetjesjurken... dan zie ik dat eigenlijk nu alleen maar om me heen. In El Rocio, in de buurt van Sevilla, is ieder pinkste weekend... de allergrootste bedevaart van het land. Het trekt honderdduizenden mensen die hier naartoe komen... om de maagd van de morgendouw, de maagd van het moeras El Rocio te begroeten... Umiada tu alegría para mí Tu mirada tu alegría para mí me sonríe como Ik ben niet meer zo. Ik ben niet meer tu Ik ben niet meer zo. Ik ben niet meer zo. Ik ben niet meer je ziet misschien dat feest en het lijkt misschien een hoop lol, paella en gitaren. Maar er zit wel degelijk een hele serieuze spirituele laag onder een volksfeest. Een volksfeest in een geloof, dat zit onder dit feest. En daarom komen 110 broederschappen hier ieder jaar naartoe. Als je het over geloven hebt in een katholiek land als Spanje... nog 72 van de Spaanse bevolking noemt zichzelf katholiek. Dat was tien jaar geleden, 10 procent meer. Kijk je naar jongeren, dan zie je daar helemaal de aanhang voor de katholieke kerk afnemen. Alleen nog de helft van de jongeren onder de 35 jaar noemt zichzelf gelovig, noemt zichzelf katholiek... Ik ben voor de tradition familia. Ja, Dat is een traditie. Tradition ja. familiaal. Waar zijn mijn abuel, mijn padre, tot de familie? Mijn hele familie komt hier vandaan. Ja, nu zijn mijn zien, mijn niet. Maar de Bedevaartse tocht naar El Rocío is niet alleen de prachtige witte huisjes van de broederschappen die met elkaar aan het eten zijn en gitaar aan het spelen zijn. We zijn even binnengelopen op het veldje waar. Josefa Riquel staat, 59-jarige vrouw uit Huelva, die hier met haar man, dochter, in kleine tentjes, en ze zijn echt hier onder lappen, op hun manier die bedevaart meemaken. De crisis is er, je merkt het aan alle kanten, zegt Josefa, dat het crisis is. We moeten met veel minder toedoen. Vroeger ging je misschien nog naar een kraampje toe om een broodje te kopen of een biertje. Dat zit er allemaal niet in. We drinken onze koffie hier bij de tent. We smeren daar onze boterhammen. En ja, de, de tentjes die staan er inderdaad wel. Maar het oogt meteen moet je zeggen toch ook ja, rustig. Y en atener a crisis que tenemos que estamos parados y todo el mundo pues claro, nos notamos a lo que tenemos y nos quedamos un poquito más retenido. A ver, afel gorro, afel gorro, niña. Afel gorro. Het is half vier in de morgen en hier komt de nacht de morgen naar buiten toe gedragen. Op de schouders van de pelgrim dan het Maria beeld hier naar buiten toe. Mucha emoción, un año esperando a otra de la calle, pues emoción, En staat hier huilend toe te kijken. Hier leef je dus een heel jaar lang naartoe. En dan gaat het verder door de menigte hierheen. Onderweg naar de huizen van de broederschappen op deze mooie Pinkstermaandag. Een bijdrage van Rob Zoutbergen. Winnaar van de Gouden Palm dit jaar. in kan de film Amour van Michael, Michael Haneke. Dana Linsen is hier om erover te praten. Terechte winnaar, Dana. Wat blijft. Wel, toen ik die film had gezien, wat alweer een ruime week geleden is... dacht ik, hier kan niets meer overheen. En dat is uh, uitgekomen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Geen files, wel een uh, afsluiting bij Knoop het Oude Rijn. Daar is Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie. Het gaat om de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En u krijgt ermee te maken als u de A12 op wilt draaien naar Arnhem. Want dat gaat dus even niet, maar er is daar wel een omleiding. Het treinverkeer gaat niet helemaal lekker tussen Schiphol en Utrecht. Daar rijden minder treinen door een wisselstoring. En ook tussen Amersfoort. Een Apeldoorn is het treinverkeer ontregeld door een steinstoring. In beide gevallen is de vertraging ongeveer een half uur. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U hoort haar al even. Dana Linsen, filmrecensent, heeft het filmfestival in Kan ook bijgewoond. Uh, verslag gedaan in het Radio 1 journaal ook voor ons. Dana, welkom. Eerst maar eens even naar uh, de film van uh, Michael Haneke, Amour, waar, waar gaat die over? Een, ja, ik wil er eigenlijk niet te veel over vertellen, want het is zo'n film die echt binnenkomt als een bom. Ja. Maar er zijn wel een paar dingen die je kunt vertellen. Ouder echtpaar waarvan één iemand uh, ziek wordt en dan kun je het eigenlijk ook wel weer zelf gaan invullen. Want wat gebeurt er als iemand heel erg ziek wordt, niet meer beter wordt? Hoe zorg je voor elkaar als je ver in de tachtig bent? Wat is zorg? Wat is sterven? Wat is een menswaardig einde? Nou ja, ik denk dat dat vragen zijn waar iedereen mee te maken heeft. En dat heeft Haneke werkelijk op zo'n um, tegelijkertijd manier... vol mededogen en medogeloze manier laten zien... dat de hele zaal zat te huilen. Maar waar zit hem dat dan in? Want er zijn meer goede verhalen natuurlijk als bron voor een film. Meer goede acteurs. Waarom, Het is waarom de staat dit in als een bom? Het is de combinatie. Het is, bijvoorbeeld zijn er twee hele goede acteurs. Franse veteranen zoals Jean-Louis Trintignant en uh, Emmanuel Riva. Die echt echt stokoud zijn. Dus je ziet het al in elke pori van hun gezicht. Het is een hele rustige manier van vertellen. Je ziet een proces, maar je ziet het niet uitgesponnen. Dus je moet heel veel zelf invullen, waardoor je als kijker enorm actief blijft kijken. Maar het is natuurlijk ook het, het thema wat je in het nieuws leest, waar mensen zich zorgen over maken. Hoe gaat het straks als mijn moeder ziek wordt en het niet meer goed gaat? Of mensen hebben misschien al uh, allerlei andere ervaringen met stervensbegeleiding en dat soort zaken gehad. Dus het heel erg binnen. En het is wat mij betreft ook, het is een vraag die verder gaat dan alleen maar hoe zorgen we voor oudere mensen? Hoe zorgen we voor zieke mensen? Hoe zorgen we voor elkaar? En al die vragen, die, daar heb je tijd om over na te denken tijdens het kijken. Dus het is, hij heeft het verhaal heel knap verteld. En het zijn de acteurs die, die, die het verhaal vervolgens prachtig vertolken. Ja, je en dat zei Haneke zelf ook. Want toen hij de prijs in ontvangst kwam nemen, toen nam hij de acteurs ook mee het podium op. En toen zei hij, het is hun film. En dat was toch nog een kleine hommage aan deze twee acteurs die vervolgens geen acteerprijzen kregen. Dus hij is terecht door iedereen, ook door in de hemel ingeprezen. Eigenlijk... Ja, en alle lijstjes eindigden die uh, hoog. En um, het enige kleine addertje onder het gras was natuurlijk juryvoorzitter uh, Nanni Moretti, Italiaanse regisseur die we kennen van films over Berlusconi en de paus, die ooit een eerdere film van Haneke zo slecht had gevonden dat hij zich daar uh, luidkeels over had beklagt. Funny Games was dat uit 1997. Uh, dus er was enige onzekerheid of deze film die dan laten zeggen door het hele publiek daarvan professionals en pers werd gewaardeerd of hij zich over zijn eigen schaduw heen zou kunnen zetten en Haneke kon bekronen. Dat is toch gelukt. Ja, wie sprong er nog meer uit? Nou ja, er zijn er natuurlijk nog allerlei andere uh, films bekroond. En, maar dat was iets verrassender. Het waren allemaal uh, filmmakers die uh, al eerder prijzen hadden gewonnen in, uh, in Cannes. Maar bijvoorbeeld de grote juryprijs ging voor naar een Italiaanse film. Um, Reality van Matteo Garrone. Ging over een man die alles op alles zette om uh, in een Big Brother programma terecht te komen. Die was niet zo supergoed ontvangen. Dus daarvan uh, dacht men, hé, hey, wat is dit nu? Engelsman uh, Ken Loach, bekend van zijn Sociale drama's kregen de juryprijs. Uh, Moretti had zich laten ontvallen, Loach en Haneke vonden we even goed. Dus we hebben de prijzen al dus verdeeld. Maar ja, grote prijzen. Palm is natuurlijk toch beter dan een uh, juryprijs. Op het gebied van de acteerprijzen waren er ook wel wat verrassingen. Mats Mikkelsen, die we tegenwoordig allemaal kennen als Bontschurk... won uh, uh, acteerprijs voor zijn film in, uh, in de film The Hunt... over een leraar die ten onrechte van misbruik wordt beschuldigd. En daarvan dacht ik, ja, dat is een heel erg goed degelijk gemaakt melodrama. En Mats Mikkelsen is een geweldige acteur... En dan zie je ook dat zo'n jury moet verdelen. Het is niet zoals bij de Oscars dat één film met alle prijzen ervan door kan gaan. Het moet een beetje eerlijk worden. Dus dan, uh, dan krijgen dit soort uh, films ook nog een kans. Zeg, jij hebt uh, rondgelopen in Cannes. Hoe was het gesteld met de glamour? Nou, dat was heel erg opvallend. Je zou kunnen zeggen, er was meer glamour op de rode loper dan in de films. Want de Amerikaanse films met sterren zoals Brad Pitt en Nicole Kidman... die waren wel in competitie, vielen niet heel erg op... Of het moet zijn door de enigszins grauwe uh, rollen die ze speelden. Nicole Kidman speelde echt een soort uh, white trash uh, dame... die in een, in een trailer woonde met nog een soort hele ingewikkelde scène... waarin ze over een acteur heen plaste. Oh, dus dat okay. was een soort anti glammer uh, ten top. Maar zelfs de rode loper glamour had dit jaar niet heel erg veel uh, uh, succes. Want het weer was werkelijk uh, abominabel. Dus de ene regenbui na de andere zorgde ervoor dat sterren onder parapluutjes... Uh, naar binnen moesten rennen. Het vervelend voor je, Dana. Ja, heb je want, nog wel van maak? Ik vind dat heerlijk, want dan heb je alle tijd om in die donkere zalen te zitten en al die, al die films te zien. Want het blijft natuurlijk wel uh, de grand cru van wat er, wat er op ja. filmgebied gebeurt. En wat, wat heb je zelf nog waargenomen? Wat, wat is je tip? Wat, wat, wat, wat, nou, wat heb je ontdekt? Van, van alle films die zo, zo te zien waren geweest, was er nog een Franse film, uh, Holy Motors, van Leos Carax die ooit de ontdekker van Juliette Binoche was. En dat was een, dat was een film die, die bar van de ideeën en de vorm... en de wilde rock'n'roll-achtige overgangen... over een, uh, een man. Heel simpel verhaal eigenlijk. Die door in een limousine door Parijs rijdt... en in negen of elf verschillende vermommingen... steeds als een soort wraakengel... wat, uh, wat recht komt zetten in, in de wereld. Maar die film die was mysterieus... En, en, en qua vorm heel erg mooi. Dus ik dacht, nou ja, dat is wat een persoonlijk uh, hoogtepunt. En iets anders wat heel erg opviel... was dat behalve alle Europese films die bekroond zijn... want Cannes is niet alleen die hoofdcompetitie... maar nog drie andere parallelle uh, secties... dat daar de Latijns-Amerikaanse film het heel erg goed heeft gedaan... En bijvoorbeeld in een programma-onderdeel, wat heette Kenzen de Realisateur... Um, was een Chileense film over de, uh, de campagne die een einde maakte... aan het bewind van Pinochet, die heette No. Simpele titel, goed te onthouden, gaat ook in Nederland uitkomen. Die film had eigenlijk wel in competitie mee mogen draaien... Um, die, die, ook weer zo'n soort film die gaat over een specifiek onderwerp. Namelijk, kun je know or see, kan je dat uh, verkopen? En tegelijkertijd gaat het ook weer over de vraag... hoe verkopen we zelf met slogans onze eigen democratie? Goed. Dana, dank je wel. Weer inspiratie voor een nieuw filmseizoen. En uh, kan volgend jaar bij weer bij natuurlijk. Hè? Zeker. Goed vraag om je weer te komen. Hartelijk dank. Dankjewel, Dana. Het is uh, zes minuten voor negen. Nog maar eens eventjes naar Mark Robin Visser. Nog altijd in bergen op Zoom Mark Robin? Zeker, zeker, zeker. Hartstikke druk hier. Het is nog geen negen uur. Ik ben al helemaal kapot van alles wat ik van hier heb meegemaakt. <laughs> heb je ook gerend? Het ene orkest na het andere. Het is hier hartstikke druk langs de route. Mensen staan heerlijk in de zon. En uh, ja, het is gewoon indrukwekkend om te zien hoe die teams uh, zich allemaal in het zweet werken. Voor het, uh, voor het goede doel. 325 teams komen hier teamsgewijs voorbij. Dus nou, die komen er nu eventjes. Hebben jullie opgelet? Nee, ik zou het niet weten. Team 110. Marco. Team o nummer 110. Kijk, en dan kan je dus weer sommige mensen hebben een lijstje... en dan kunnen ze dan zien waar dat dan van is. Allemaal om geld op te halen tegen uh, kanker... en voor de verzorging van kankerpatiënten. En ik probeer er ook achter te komen... wat er nou met dat geld van die Europa run uh, gebeurt. Nou, heb je hier in Bergen op Zoom bijvoorbeeld een inloophuis. Daar kunnen patiënten terecht met vragen... en uh, om een beetje uh, op adem te komen en ook... Uh, uh, Familieleden enzovoort. En mevrouw Hopmans die is daar vrijwilliger. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe, wat staat er op het spel voor jullie? Die... Nou, wij hopen steeds dat uh, gemeente Beirut, Zoom of Ossendrecht uh, doorkomstgeld uh, krijgt. Ja, Want als wij, jullie... wij krijgen niks, geen subsidie. Wij leven echt van giften. En nu tijdens de economische crisis zie je dat giften ook minder worden. Of mensen zijn geneigd om toch wel voor een workshop te vragen. En daar hebben we allemaal geld voor nodig. En wij huren een locatie. Dus Geld is altijd welkom. U heeft het over doorkomstgeld, dat moeten we even uitleggen. Iedere de gemeente waar die lopers doorheen komen. die doen allemaal hun best om er wat moois van te maken. Want de drie mooiste gemeentes. die worden straks verkozen. die krijgen geld uit die Europa Run pot. Waar dus bijvoorbeeld het inloophuis hier in bergen op -Zoom dan van mee mag profiteren. Een andere club. die dan waarschijnlijk ook mag profiteren. dat is van het Hospice. Dat zijn geen vrijwilligers, maar dat zijn professionele. Krachten. Goedemorgen. Twee dames staan hier met een prachtig geel shirt van Hospice de Marquise. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er voor jullie op het spel? Nou, we hopen met het geld uh, toch uh, zaken te kunnen organiseren waar we normaal geen uh, geld voor krijgen. Dus uh, scholing en... Uh... Krijg je geen geld voor scholing? Nou, beperkt. Uh, we hebben ook veel vrijwilligers en uh, die hebben ook uh, scholing uh, nodig. Uh, en voor de rest uh, de inrichting. De inrichting is toch uh, vrij basis. Maar met uh, geld van Europa hun, uh, kunnen wij toch uh, wat mooiere kamers inrichten, uh, goede bedden en zo. Uh... Nou, dat moet dus allemaal uit het geld van, uh, van de roperen komen. Vertel eens over dat symposium van vorig jaar. Nou, bijvoorbeeld voor de vrijwilligers hebben we een symposium gedaan... om hun handvaten te geven, om goede zorg te geven. Waar ging dat over, dat symposium? Diverse onderwerpen. Een van de onderwerpen was humor. Heel veel mensen denken nog bij dood aan somber en triest... Oh. vaak mensen die in het hospice uh, komen, die weten dat ze doodgaan. Dus dan is humor ook heel belangrijk. Humor en doodgaan, dat moet een interessant symposium geweest zijn. Ja. Uh, wat ging wat heeft u daarvan opgestoken? Nou, dat lachen heel belangrijk is. <laughs> ja. Gewoon ook om te relativeren van, uh, dat het al triest genoeg is dat je ziek bent. En dat je naast een lach en een traan dat een combinatie moet maken... voor zowel de gasten als de vrijwilligers als de beroepskrachten... Wordt er bij jullie in het inloophuis veel gelachen? Heel veel. Echt waar? Ja, nee, dat is echt de ontlading, het opladen van. Maar daar willen mensen nooit geloven. Nee. Dat is ook altijd die drempel die het voor zichzelf opwerpt. Van ik ga daar niet naartoe, want de ellende van een ander is zo verschrikkelijk. En maar dat is juist niet zo. Ja, juist niet. Je versterkt, je helpt elkaar eigenlijk. Ja, mensen helpen elkaar. En je ziet zo'n mooie band ontstaan, maar er wordt zo gelachen dat mensen zich daarover verbazen. Maar dat moet men een keer zelf ervaren. En het is een inloophuis, dus loop binnen. Ja. Nou, het leuke is wat ik hier aan de Europa-run ook voel... dat er een ontzettende kameraadschap heerst. En je ziet zo hier in Bergen-op-Zoom en ook in Ossen, uh, Ossendrecht... dat die lopers die worden aangemoedigd door de mensen die langs de kant staan. Die worden een beetje opgetild als het ware. En zo is dat gewoon heel erg leuk om dat hier in uh, Bergen-op-Zoom mee te maken. De Europa-run nog de hele ochtend rond half elf, elf uur finishen ze in Rotterdam. Groot feest daar ook. Goed uit Bergen-op-Zoom.